graag zie dat het, het openbaar vervoer is dat dat gaat doen. En ik ben derhalve dus niet van mening dat ik dit amendement ga steunen. En uh, u kunt proberen mij te overtuigen, want het gaat u niet lekker, denk ik. Een Kleine interruptie als het uh, me toestaat, voorzitter. Interruptie van de heer Dommel? Het is niet zo'n lastige vraag natuurlijk voor u, maar waar denkt u dat die fietsen overheen moeten straks en die bussen? Over fietspaden die er nu al liggen. En die zijn nu al te klein, de collega. Is dat de vraag? Nee, ik hoop ik... dat u daarmee wijzer wordt. Nog ja. meer, tweede termijn. De heer Dommel. Ik had nog een kleine vraag en die had ik op de eerste termijn ook gesteld. Maar die, die... breng ik even terug in de herinnering. Ik kijk naar de raadsinformatie, lief. En ik kijk naar algemeen en daar heb ik de eerste zin van de beleidsregel. De beleidsregel geeft aan waar het kwaliteitsteam nieuwe ruimtelijke initiatieven aan toetst en waar welke initiatieven goed passen. Dat is één. En dan komt het bij de derde alinea. Er wordt met het vaststellen van de beleidsregel geen blauwdruk neergelegd van stedenbouwkundig beleid. In zoverre ben ik gerustgesteld. Ik er net tot u die tekening met waterverf en kwast begrenst. En nu is mijn vraag, in hoeverre zijn die grenzen van u eigen geschetst hard? Want ik beperk, u beperkt haar daarmee ruimtelijke initiatieven en kortom datgene wat ik in de eerste termijn heb gezegd. Dank u. Graag daarop een antwoord van u. Nog iemand? De heer Van Marle. Ja, ik ben blij met de antwoorden van de, van de wethouder. Ik denk dat het ook verstandig is om die uh, punten uit die amendementen gewoon toe te voegen aan de, aan de kustkust. Dan uh, wordt het denk ik nog een sterker oh. stuk waar we snel mee door kunnen hopelijk. Zijn er nog behoefte aan een antwoord in tweede termijn? Nou, dat uh, ben ik, uh, de heer Drommel, uh, natuurlijk uh, Dat is het minste wat ik kan doen. Want u hebt gelijk, ik ben uh, uh, vergeten uw vraag uh, te beantwoorden. Uh, in hoeverre zijn de grenzen van de gebieden uh, hard? Uh, er zijn uh, overlappen in die gebieden. He, een voorbeeld daarvan is het Badhuisplein, een voorbeeld is ook de entree. En daar, daar zijn, dat zijn als het ware ook scharnierpunten. Maar het is wel de bedoeling, um, het, is wel een, um, uh, het is wel het sfeergebied wat het moet, moet uh, aanpassen. En juist op die grensgebieden zul je heel extra kritisch moeten kijken. Maar de, ik herken me wel heel erg in de sfeergebieden zoals die zijn geduid. En dat is wel bepalend. Goed, jammer. Dank u wel. Um, want, wilde u nu nog schorsen, meneer veel? Ja, dat lijkt mij ah, lijkt mij. Dan schors ik voor vijf minuten. Mag dat tien minuten zijn, voorzitter. Kort Ik ben de ronde veense tijden nog gewend. Dat ja, is antwoord. E ugherò c'è tanto Terra do meu pai Quero a Saudade porque estou lejos de os teus lares, de os teus lares, de os teus lares. Tenho uma linha, tenho saudade, tenho morrenha, tenho saudade porque estou lejos de os teus lares, de os Ik zie dat de raadsleden de raadzaal weer betreden. En ik zie dat de burgemeester ook richting zijn stoel gaat. Dus ik verwacht dat we binnen nu en één of twee minuten... weer verder zullen gaan met de raadsvergadering. Dank u wel. Korte schorsing. Uh, de heer Bouwberg-Wilson had de schorsing aangevraagd, dus graag uh, aan u het woord. Ja, dank u, voor, dank u voorzitter. We hebben constructief overlegd met de wethouder um, naar aanleiding van de brief. En dat heeft geleid tot de volgende slotsom. Het college is akkoord met amendement 1, dus hoeven we dat niet in te dienen. Amendement 2 en 3, die zullen door toezeggingen van de wethouder die zij zo meteen zal expliciteren... Eh, eh, kunnen die vervallen? Eh, en u kunt dat beluisteren, waarom dat is. En amendement 4 houden we aan. Dank u wel, voorzitter. Goed, prima. Dank u wel. Uh, nog een korte reactie van de portefeuillehouder op amendement 3, 2 en 3. Um, ja, amendement 1 gaat over het wegennet. Uh, Daarvan heb ik al gezegd, uh, ook in Dachtig de overweging, dat we die tekst uh, zullen herzien. Dus dat is een toezegging. Uh, we hebben al in de raadsinformatiebrief aangegeven dat we uh, de schaarste zullen schrappen. Dus dat zeg ik uh, u toe. En hetzelfde geldt uh, voor uh, shared space. Uh, dus wij zullen dat als we uh, de beleidsregel uh, definitief gaan vaststellen, meenemen in die vaststelling. Dank u voorzitter. Dank u wel. Uh, daarmee constateer ik dat hier uh, uh, wel van de vier amendementen er dus één, nul over blijven. Inderdaad, ik kijk naar de heer Baber Wilson. Wilson. Uh, dat betekent dat wij uh, alleen hoeven te stemmen over het voorstel als zodanig... Uh, wie is daar voor? Dat is uh, unaniem, zie ik dus waarvan achter. Dank u wel. Dan komen we aan bij agenda punt 10, de economische visie deel 2. Uh, in februari 2017 stelde de raad de toeristische visie, economische visie deel 1, vast. En ter completering is er nu ook deel 2... ...de gemeentelijke economische visie voor de niet-toeristische sectoren. Um, nog toelichting vanuit de portefeuillehouder? Ja, prima, uitstekend. Wie mag ik daar het woord over geven? De heer bouwberg wilson Dank u, voorzitter. Uh, we hebben in de commissievergadering aangekondigd... ...dat dit agendapunt voor ons geen, uh, uh, geen hamerstuk zou zijn... En we hebben gebruik gemaakt van de uitnodiging van de wethouder om tussentijds uh, overleg te hebben. De uitkomst van het overleg is als volgt. Uh, ten aanzien van een aantal onderwerpen hebben wij uh, het volgende besproken. Belangstelling voor de bedrijfsvestiging in Zandvoort. Hoe de interesse van ondernemers om zich in Zandvoort te vestigen is vastgesteld. Is dat gebeurd op basis van veronderstelde interesse? Of is dat gebeurd op basis van gericht maraton, marktonderzoek? Nou, het blijkt iets tussenin te zijn... Het is namelijk ge, uh, voortgekomen uit desk-research en uit participatiesessies, rapporten en bedrijfsbezoeken, input van de raad en ondernemersverenigingen. Naast inschattingen van onze marktkansen in Gremia, zoals net genoemd, is er vergelijkend onderzoek gedaan, maar heeft er geen gericht marktonderzoek plaatsgevonden. Voorzitter, wij zijn met deze toelichting akkoord. Toewijzingsbeleid bedrijf, bedrijfsruimte. Eh, dat was een punt naar aanleiding van inspreker de heer Hogendorn. Hij sprak namelijk over 97 geïnteresseerden voor toewijzing van de 39, 39 beschikbare bedrijfsruimte. En wij vroegen ons af of er bij het toewijzen sprake is van toewijzingsbeleid. Bijvoorbeeld is de geïnteresseerde wel niet een toeristische onderneming, dat in het kader van de vraag... Dat wij wat minder afhankelijk willen zijn van toerisme. Is de bijdrage, hoe is de bijdrage aan de werkgelegenheid? het aantal werkplekken en het aantal werknemers. Is er sprake van een toegevoegde niet toeristische economische waarde voor Zandvoort? Of in Zandvoort reeds gevestigde bedrijven? En, is er sprake, en dan heb ik dat meteen getekend. Ja, nou, naar nou, we begrepen van de wethouder is er van een dergelijk toewijzings, toewijzingsbeleid nog geen sprake. En wij verzoeken de wethouder aan te geven of zij wil toezeggen om de Raad voorstellen voor het vaststellen van toewijzensbeleid voor te leggen. Want wij zijn van mening dat dat niet alleen van toepassing hoeft te zijn op, gr op grond wat wordt uitgegeven in eigendom van de gemeente, maar dat het ook kan in het kader van het ruimtelijk beleid. Um... Daarnaast werpt de gebleken zeer grote vraag naar bedrijfsruimte de, de, de, de, de vraag op of dit gegeven, in hoeverre dit gegeven van invloed zal zijn op de verdeling van de te realiseren bestemmingen wonen werken op het corodexterrein en de Curie driehoek. Misschien kan de, reactie, kan de wethouder daar ook een reactie op geven. Dan hebben wij ten aanzien van het bedrijfsverzamelgebouw in de commissie wat opmerkingen gemaakt. En naar aanleiding daarvan zei de wethouder dat de gemeente alleen bereid is tot financiële bijdrage... ...indien in aanvulling op investeringen vanuit de doelgroep. En dat bij realisering van een vestiging van een bedrijfsverzamelgebouw... De interruptie van mevrouw Van der Veld, meneer. Oh. Meneer Bouwberg-Wilson, u bent mij helemaal kwijt. Bent u niet één agendapunt verder al? Daar lijkt het namelijk wel op, in mijn ogen. In mijn, in mijn visie ben ik bezig met de economische visie deel 2... Oh, ja, in mijn visie bent u al een stapje verder naar de Curie-Driehoek. En hebben we het over een visie die uiteindelijk een keer moet leiden tot beleid. En uh, u bent eigenlijk beleidsmaten heel erg bezig, maar dat is mijn visie. Eh, kennelijk zijn er ook raakvlakken in economische zin, mevrouw Van der Veld. Meneer Bomer-Gewelsen, heeft u verder nog in uw eerste termijn... Ja, ik was nog niet klaar. <laughs> ik kreeg een interruptie. Meneer Elgebali wil een... Interruptie. Ja, voorzitter. Um, ik doe dit normaal nooit, uh, maar toch wil ik één ding kwijt. Ik heb het idee dat we hier een commissievergadering aan het overdoen zijn. Ik snap dat er vragen leven, uh, maar er is genoeg tijd geweest tussen de commissievergadering en uh, deze vergadering... waarin die vragen schriftelijk hadden gevraagd, uh, gesteld kunnen worden. En ik heb een eindje het als mevrouw Van der Veld, ik ben een beetje de draad kwijt aan het raken nu. En ik denk dat dit niet echt het debat... Uh, ja. Verbeterd. Dus ik zou toch echt het verzoek willen doen bij de heer Bouwberg-Welsen om het kort en bondig te houden en niet de commissievergadering hierover te doen. Want ik ben het draad kwijt en ik de, de toehoorder thuis ook. Voorzitter, wat ik heb gedaan in mijn inleiding van deze bijdrage is een verslag doen van het gesprek wat ik naar aanleiding van de opmerkingen in de commissievergadering heb gevoerd. En ik denk dat u daar recht op heeft. En ik hoop, en ik hoop dat u er ook bij gebaat bent. Ehm... Um, ik ga even terug naar het bedrijfsverzamelgebouw. Naar aanleiding van onze opmerking in de commissie zei de wethouder dat de gemeente alleen bereid is tot de financiële bijdrage... indien in aanvulling op investeringen vanuit de doelgroep zelf. En dat bij de realisering van een vestiging in een bedrijfsverzamelgebouw tenminste een marktconforme huur zal worden gevraagd. Voor de uitvoering van het gehele actieagenda is 15.000 euro beschikbaar. Voorzitter, wij zijn daarmee akkoord. ...in zaken de kansen van de retail en horeca in Zandvoort. Dat deze sectoren in weerwil van de bevindingen in diverse onderzoeken... ...toch als kansrijk werden aangemerkt, bleek gelegen in het uitgangspunt... ...niet meer bedrijfsvestigingen, maar een kwaliteitsverbetering... ...van de bestaande retail en horeca in Zandvoort. Voorzitter, wij kunnen ons daarin vinden. Participatie-economische visie deel 2. In antwoord op onze vragen werd ons meegedeeld... ...in 2019 heeft de gemeente een aanvullende openbare participatiesessie gehouden... Ook inwoners zijn toen wederom in de gelegenheid gesteld om inboet te leveren. Deze informatie en zinsnede bleek onjuist. Er werd... Er werden in 2019 alleen ondernemers uitgenodigd. Dat is niet goed, want participatie is alleen dan zinvol als alle stakeholders daadwerkelijk aan tafel zitten. Wij verzoeken de wethouder toe te zeggen dat in geval van participatie... alle bij de gemeente bekende belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld het BLK, wat een brief heeft geschreven... u heeft die ontvangen, gericht en proactief wordt uitgenodigd, vergelijk ons raadsprogramma. Dank u, voorzitter. Dank u, meneer bouwberg Wilson. Um, verder nog... Tot de heer Van Marlen. Jazeker, want uh, wij zijn eigenlijk heel blij ook met die visie. En vooral wil ik toch even weer benoemen dat die sportparagraaf toch wel goed belicht is. En uh, daar zijn we echt blij mee als D66. Verder heb ik inderdaad ook in die commissievergadering ook uh, gevraagd... naar de mogelijkheden om uh, toonaangevende bedrijven of in ieder geval kantoorbedrijven... zeg maar uh, dat we wel goed in de gaten te houden of ze die kunnen vestigen in Zandvoort... Hoewel dat natuurlijk qua ruimte en al dat soort dingen gewoon echt wel een probleem is. En het staat ook niet in de visie, dat hoeft voor mij ook niet. Maar zoals u zelf ook al aangaf, uh, de oude, geeft de Formule 1 wel echt andere, andere dynamiek. En er zijn ook wel uh, vragen daarvoor. Dus uh, het lijkt me ook heel goed uh, op de economische visie dat toch wel in het achterhoofd te houden. Want ook die Formule 1 stopt misschien wel een keer. En Max stopt misschien wel een keer. En hebben we toch ook weer andere werkgelegenheid hier in Zandvoort. Maar goed, dat is misschien een kans. Voor de rest heeft het uh, ons uh, akkoord natuurlijk. Dank u wel. mevrouw Koper. Dank u wel voorzitter. Zoals we in de commissie ook hebben aangegeven vinden we het een goed stuk. Het gaat om 15% van de, de werkgelegenheid en we zijn blij dat daar de, dit beleidsplan ligt. En we hebben aandacht gevraagd voor de kwetsbare groepen in de samenleving en de werkgelegenheid daarvoor. Dus om, om, de, om de verbinding te zoeken met andere projecten die daar zijn. en We zijn blij dat de wethouder daar aandacht aan gaan besteden. Dat wilde ik hier nog even benadrukken. Dank u wel. Heer Metters. was Hamerstuk, blijft voor ons Hamerstuk. Goed is het. Heer Van Tichelen. Dank u wel, voorzitter. Uh, wij vinden het een, een, een prima stuk. Zowel overzichtelijk als volledig en zelfs ook nog visueel aantrekkelijk. Uh, onze complimenten aan de samenstellers van dit stuk. Dank u wel. Dank u wel. De heer Elgabali. Ja, voorzitter, als iedereen zijn plasje erover doet, doet ik het ook. Een um, Hamerstuk voor GroenLinks. Nog... Ik denk niet. Nee. Dan is het woord aan de portefeuillehouder. Dank u wel, voorzitter. En ook uh, dank uh, dat u uh, ziet uh, dat het een mooi stuk is geworden. En ik geef de complimenten ook graag uh, door aan de medewerkers uh, die hier hard aan hebben gewerkt. En ik, uh, nou, ik ben zelf ook content met het resultaat. Uh, er is met name de oudere partij heeft een aantal punten benoemd. En uh, ik denk dat het goed is om even heel kort aan te stippen wat er is uh, gezegd. Want ik heb inderdaad gezegd um, dat de, uh, een budget beschikbaar is reeds voor de uitvoering uh, van deze agenda. En voor het e economische visie. Maar ik meende te horen dat u zei 15.000 euro, maar dat is 50.000 euro. Dus dat is wel een... Uh, een verschil. Dus ik dacht, ik denk dat het goed is om dat even um, te benadrukken. Um, zowel uh, meneer Van Marle als u geeft ook aan. He, het, uh, de, het, het, het, ja, het ruimtelijk beslag. Deze visie gaat over werkgelegenheid. En hoe krijgt dat nou? Ruimtelijk slag. met andere woorden, waar is er nog plek om te werken? We zijn vanuit het college bezig met de verdichtingsstudie. En die gaat niet alleen over wonen, maar die gaat ook over waar is er nog ruimte om te werken. Want uiteindelijk, als er inderdaad een toonaangevend bedrijf zich hier wil vestigen... Ja, dan moeten we wel plek hebben ook om nog uh, te kunnen vergeven. En ja, het vastgoed zeg maar, van de gemeente is, uh, is zeer beperkt. En dat maakt ook, want u vroeg van naar uh, het toewijzingsbeleid... Uh, Um, er is geen algemeen toewijzingsbeleid, wel kunnen we daar natuurlijk op sturen, bijvoorbeeld met entreure overeenkomsten, uh, daar waar het niet onze eigen uh, grondpositie um, betreft. Um, uh, het bedrijfsverzamelgebouw, in de commissie zei u he, dat daar 30.000 euro iets dergelijks naartoe uh, zou gaan, dat is niet aan de orde. Uh, het is wel... Um, ik zie dit ook echt als een initiatief wat uit de markt uh, zou moeten komen... en waar de gemeente ja. nou, faciliteert uh, waar mogelijk. En uh, marktconforme huren, dat is alleen van toepassing als wij zelf ook een gebouw gaan verhuren. En het is nog maar zeer de vraag uh, of dat aan de orde is. Uh, u noemt uh, tot slot uh, participatie. Er is in een eerder stadium geparticipeerd ook met inwoners... Uh, het heeft toen dit proces even een tijd stilgelegen uh, um, en daarna is er weer de participatie opgestart. Maar we hebben wel gezegd, nou we doen dat met name nu met de ondernemers. Maar bij de uitvoering van de actieagenda, zeker daar waar het uh, andere belangen betreft dan sectie van de ondernemers, zullen we daar ook uh, de inwoners bij betrekken. Voorzitter, daar wilde ik het uh, in deze termijn bij laten. Dank u. Dank u wel, wethouder. Nog Iemand Voor de tweede termijn. Ja, ik wil even heel kort reageren op hetgeen wat de wethouder over het bedrag zei. Er is er volkomen gelijk in. Het is inderdaad 50.000 euro. Het was een fout, mijnerzijds. Prima. Waarvan akte nog iemand voor de tweede termijn? Dat is niet het geval, zie ik. Dan breng ik graag de economische visie, deel 2, in stemming. Wie is daarvoor? <klaar> Dat is ook weer unaniem. Als we zo doorgaan, dan wordt het een mooie avond, dames en heren. Dus. Uh... Ja. resultaten uit de leren. Ja. Uh... Dat is ook best leuk, af en toe. Uh... Ja, dan komen we bij punt 11: de gebiedsopgave Zandvoort 2019-2023. Uh... Er zit wel een opbouw in. Uh, de gemeente Zandvoort is per 1 januari 2018 gestart met het gebiedsgericht werken... waarbij de gemeente als één gebied wordt gezien met twee kernen, Zandvoort en Bentveld. Het opstellen van een gebiedsopgave is onderdeel van het gebiedsgericht werken. De opgave wordt nu ter vaststelling aan de raad aangeboden. Ik ben nu twee keer aan deze kant begonnen. Ik begin achteraan met de heer Elgabari. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ja, de gebiedsopgave. We hebben het er vaak over gehad en veel over gehad. En de afgelopen commissievergadering belandde het nogal uh, af en toe in een discussie. Uh, en helaas moet ik soms een discussie uh, nog een keer aanhalen om een punt duidelijk te maken. Want ik heb in de tussentijd natuurlijk al mijn huiswerk gedaan en ik heb ook gekeken in ons mooie raadsprogramma. En als ik dan kijk in ons mooie raadsprogramma, daar staan mij daar een paar opvallende zaken in. Um, er was een heel, hele discussie omtrent uh, duurzaamheid bijvoorbeeld over of we dat wel sneller wilden doen en um, of 2050 uh, wel klopte. Um, ik heb in het raadsprogramma gekeken en gelezen. En het staat gewoon letterlijk ook zo beschreven in ons raadsprogramma. Dus alle cowboyverhalen die in deze commissie de ronde deden over dat het niet zo is, dat is dus gewoon onzin. Het staat gewoon echt in ons raadsprogramma. En het andere hoge, of grote stegelpunt, namelijk het parkeren, ja, dat staat er namelijk ook gewoon in. En ik zal het voorlezen om het duidelijk uh, te maken. Maar de vraagstukken ik lees het voor dus, waar we voor staan, vragen ook om een andere manier van denken... die meer dan tot nu toe gericht is op het bieden van alternatieven voor het gebruik van de auto. Als ik dan kijk naar de gebiedsvisie en hoe dat vertaald is, dan zeg ik, dan is het goed vertaald. Het is een politieke mening van een andere partij dat het niet zo is. Maar het is wel degelijk afgesproken in ons raadsprogramma. Um... Interruptie, de heer Kraam. Meneer El Kabali, bent u nu de commissie aan het overdoen? Nee, want we hebben niet dit punt op keren niet, uh, aan, aan niet besproken in de, in de commissie. Dus dat is niet waar. En het is het politieke debat. Dus ik vind niet dat ik dit punt overdoe. Het punt van duurzaamheid stip ik kort aan om te schetsen... welke, uh, welke band beter ik het over heb. Um, het punt van parkeren heb ik zeker niet aangestipt in de commissie. En dat stip ik nu al aan. Omdat dat tekent dat hier een politieke discussie wordt gevoerd... op basis of niet op basis van feiten. Er wordt gesuggereerd dat er bepaalde dingen in gebiedsvisie zijn gekomen... die niet in het raadsprogramma staan en niet in het uitvoeringsprogramma staan. Um, maar qua nu ik het raadsprogramma nog een keertje bij heb uh, gelegd... staan die er dus wel in. Dus ik wil graag op ba basis van die punten van ons raadsprogramma... en het uitvoeringsprogramma een duidelijk oordeel kunnen volgen of maken over de gebiedsvisie. En als ik kijk in de gebiedsvisie, dan vind ik dat het er goed in terugkomt. Um, en nogmaals, het punt van parkeer is dan daar een hele duidelijke vind van... en het, het ontmoedigen van de auto... Het staat gewoon in ons raadsprogramma, dus om er nou een punt van te maken, het is allemaal leuk en aardig, maar dan gaat u gewoon in tegen uw eigen raadsprogramma. Voorzitter. De heer Hendricks. Ik heb uitgenodigd daartoe door de heer Elgbali even het raadsprogramma erbij gepakt. En wat hij net voorlas klopt inderdaad, hè? dat we het willen bieden van alternatieven voor auto's en inzet op openbaar vervoer, dat lijkt me ook hartstikke goed om te doen. Want we zien dat de auto, dat, we gewoon, dat het gewoon vaststokt, dus het is hartstikke goed om alternatieven daarvoor te bieden. Helemaal mee eens met wat de heer Elgobali zegt en helemaal eens wat er in het raadsprogramma staat. Wat er in het gebiedsplan is tegengekomen is dat we autogebruik willen ontmoedigen. En dat het parkeerbeleid een, als doel in zich heeft om autogebruik te ontmoedigen. En dat vind ik heel wat anders dan het bieden van alternatieven, want daar ben ik voor. Ja voorzitter, in mijn hoofd is het bieden van alternatieven. Een, een, een, een, een, het doe je om iets te ontmoedigen, want je wil bepaalde dingen niet doen. Nee, voorzitter, als ik de heer Algebali uitnodig om bij mij te komen eten en ik zeg ik heb een vegetarische optie voor u en ik heb vlees voor u, dan mag hij kiezen. Dan ontmoedig ik niet een van de twee, dan bied ik een keuze. Ik vind dat deze vergelijking een beetje man gaat en wel om de volgende reden. Er staat duidelijk in ons raadsprogramma, nogmaals, en u kunt er, ik weet niet of u op dit punt een toevallige voorbaat heeft gemaakt, er staat duidelijk dat er een andere keuze wordt ge geboden. Met als achterliggende gedachte, want waarom zou je ons een andere keuze willen bieden, dat de auto niet de oplossing is. En het kan uw politieke mening zijn daarentegen dat u het daar niet mee eens bent. Maar er staat wel daadwerkelijk en wel degelijk in ons raadsprogramma dat wij het op zoek gaan naar alternatieven voor de auto. En u kunt dan met het voorbeeld komen als ik een vegetarische en een vleesoptie heb. Maar we zijn hier bewust aan het zoeken voor een alternatief van de auto. Dus het staat wel degelijk in ons raadsprogramma. U kunt wel zeggen dat het niet zo is, maar ik, ik lees het toch wel echt. En op duurzaamheid is precies hetzelfde. Het staat wel degelijk in ons raadsprogramma. En ik wil heel graag met u een discussie voeren... misschien op het basis van, van feiten en waarom we een gebiedsvisie hebben. Want daarin kunnen we van verschillen. Maar we hebben een raadsprogramma gemaakt, een uitvoeringsprogramma... met duidelijke punten daarin. Nog even een korte reactie van de heer Hendricks... maar laten we niet in een semantische discussie vervallen, alstublieft. Precies, voorzitter, want het punt is inmiddels wel duidelijk... dat het stuk multi-interpretabel is en ik kom daar straks op terug. Ja, ik vervolg mijn betoog. duurt niet meer heel lang gelukkig. Um, wat ik wil zeggen daarbij is ook dat dit, uh, deze gebiedsopgave een werkdocument in feite is voor ambtenaren. Het is een samenvatting eigenlijk van beleid dat wij met z'n allen hebben afgesproken. En zij gaan vanuit deze gebiedsopgave, zoals ik het heb behoord en beluister in de, in de, in de commissievergadering. En als ik ook kijk naar, naar, naar de antwoorden en naar het document zelf, document zelf, gaan zij vanuit daar verder met wat, zij graag, uh, wat voor hun de samenvatting is van ons beleid. Dus ik, ik ben eigenlijk van mening dat ik dit een prima stuk vind. Ik vind het een goede ja, vertalingsslag, een goede samenvatting van ons uh, ingegeven beleid. En ik hoop, dat, uh, het, nogmaals, ik hoop dat dit goed wordt uitgevoerd. En voor ons is dit nog steeds een hamerstuk. Wie dan? Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, zoals mijn collega hiervoor ook al aangaf... heeft het stuk voor veel onduidelijkheid gezorgd. Van wie is het? En het gaat over de werkwijze en wie besluit erover... Nu blijkbaar gaat de raad er dan nu over, dus dan zijn we ook verantwoordelijk voor alles wat erin staat. En staat dan ook alles erin wat erin moet staan? En is dit de juiste vertaling van het vigerend beleid? Nou dat hebben we allemaal in de commissie ook gedaan. Maar de Partij van de Arbeid heeft in diezelfde commissie ook specifiek gevraagd naar hoe deze interne werkwijze dan ook de burger gaat bereiken. Integraal werken zijn we een voorstander van. Dat lijkt ons een hele juiste keuze, dus dat gebiedsgericht werken ook. Maar op welke wijze worden onze inwoners hierbij betrokken? En in het verlengde daarvan is er afgelopen week een ingekomen stuk binnengekomen van een bezorgde oud-wethouder en partijgenoot van mij. En de heer Tonen vraagt zich af hoe het zit met de afspraken die in de vorige raadsperiode gemaakt zijn over de inrichting openbare ruimte en de participatie daarover. En dit beleid is in september 2017 vastgesteld. Nou, ik zat toen toch niet in de raad, maar misschien langzittende raadsleden kunnen zich dat nog herinneren. In het kort komt het erop neer dat de oude methode van inspraak destijds van tafel is gehaald en als nieuwe participatie co-productie is ingevoerd en afgesproken. Dus geen ontwerp presenteren aan bewoners en vragen wat je ervan vindt en vervolgens het plan uitvoeren, maar samen met de bewoners de eigen wijk inrichten. Dat hebben we ook afgesproken. En graag hoor ik dan ook van het college of deze afspraken en uitgangspunten onverkort van toepassing zijn op dit uitwerkingsdocument. En daarnaast staan er in dezelfde brief, en ik neem maar even de vrijheid, ook vragen over de plannen in Noord en de processen die daar nu in de planning staan. En mijn vraag is dan ook, zijn die uitgangspunten voor participatie, zoals we hebben afgesproken, daar ook gevolgd? Ik hoor graag van het college hoe het daarmee staat. Dank u wel. Wie dan? Ik geef het woord aan de heer Deen. Dank u wel, voorzitter. Ik lees uh, onder andere het volgende in deze gebiedsopgave. Er wordt in deze opgave om een actieve rol van de bewoners gevraagd. Iedereen moet meedoen, staat er. En als ik zoiets lees krijg ik altijd een beetje een gevoel van zeg maar, onvrijheid. Als je iets moet. Als iemand niet mee wil doen of een andere keuze maakt, is dat zijn of haar goed recht. En daarom heb ik ook een beetje moeite met de woorden van de heer El-Khabali, die eigenlijk een extra keuze vertaalt naar het ja, afserveren van iets anders. Dat is helemaal niet aan de orde. Er is gewoon een keuze bijgekomen en mensen hebben recht op een keuze. Onder andere staat er ook dat Amsterdam inzet op het spreiden van bezoekers over de regio. En dat Zandvoort daar maximaal van wil profiteren. Uh, met name als beach voor Amsterdam. Voorzitter, hier is de PVV nu juist geen voorstander van. Wij hoeven de weggestuurde toeristen uit Amsterdam niet. Dat past in onze beleving ook niet in de visie waar we met z'n allen in Zandvoort uh, naartoe willen. Uh, een gemeente met grandeur en uitstraling. Volgens ons bereik je dat niet op die wijze. Ook staat er dat Zandvoort, het werd net al even gememoreerd, de ambitie heeft om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarvoor zullen de nodige maatregelen genomen moeten worden en waar kansen liggen om te versnellen gaan die benut worden. Dat is heel goed geciteerd uit het programma. Echter, voorzitter, het mogen duidelijk zijn, dat is niet onze ambitie. Laat staan om deze ook nog eens te versnellen. Dat heel Zandvoort deze ambitie heeft, dat klopt dus niet. De mobiliteitsvisie, afval, wonen, parkeren, toerisme, we zien het allemaal in, al in andere documenten, uh, veelvuldig genoemd. En uh, we zien dus veel open deuren, veel herhalingen. Wat ons eigenlijk brengt op punt 5 uit het raadstuk, uh, de risico's en kanttekeningen, daar staat exact verwoord hoe wij het voelen. Het opstellen van de gebiedsopgave kan voor onduidelijkheid en verwarring zorgen in combinatie met het al bestaande raadsprogramma en uitvoeringsprogramma. Nou, dat doet het inderdaad. Dus het mogen dan ook duidelijk zijn dat wij geen fan zijn van deze opgave... en dit raadstuk dan ook niet uh, zullen steunen. Dank u wel, voorzitter. De, Deen, de heer Van Marlen. Ja, dank u. Ja, um, daar zitten we eigenlijk... Waar, waar meneer Deen eigenlijk eindigt, daar zitten wij we ook wel een beetje mee. Want volgens ons is dit een stuk... Hoe je werkt en hoe je tot de uitvoering van het uitvoeringsprogramma en het raadsprogramma komt. En daar gaan wij volgens mij helemaal niet over. Hoe men dat bereikt. Wij moeten kader stellen en controleren. En hoe ze het doen, als ze het maar goed doen. Voor ons is het dan ook gewoon een hamerstuk. En willen we willen ons hier niet te, te lang bij laten stilstaan. Ik kijk naar de VVD, de heer Hendricks. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Want we hebben ook even zitten worstelen over hoe moeten we nou met dit stuk uh, omgaan hier in de, in de raad. En dan kun je net als je stukken ziet waar je het mee eens bent of niet mee eens bent, kun je dat amenderen en aanpassen in een stuk wat wel voldoende uh, draagvlak bij ons vindt. En dan zouden we inderdaad amendementen kunnen opstellen over de duurzaamheidsambitie, de heer Deen haalt het even aan, over het parkeren en het ontmoedigen van het autogebruik. ...zouden we amendementen over kunnen opstellen, zo zijn er nogal meer punten te verzinnen waar we het niet mee eens zijn. Die heb ik al een paar keer in diverse commissievergaderingen genoemd, dus dat ga ik niet herhalen. Um, maar voorzitter, eigenlijk zit de moeite met dit stuk ook een stukje dieper. Want ik zie ook de toegevoegde waarde van dit stuk niet. Want ons uh, bijna raadsbrede raadsprogramma is al een integrale visie op waar we met Zandvoort heen willen. Ons uitvoeringsprogramma is de manier waarop we dat gaan doen. En als ik dan merk aan dit stuk, we merken het in de discussie met de heer Algebali, een stuk wat verwarring opwekt, op zijn minst. Uh, is daarbij volgens mij geen handige toevoeging. En voegt dus ook niks toe ten opzichte van de al integrale raadsprogramma en uitvoeringsprogramma. We zijn daarom heel kort gezegd, voorzitter, zal de VVD tegen dit stuk stemmen. Uh, en dan kan het college gewoon verder met het uitvoeringsprogramma. Dank u wel, Ik kijk naar de heer Kramer. Nou, voorzitter, er is al veel gezegd en ik zal proberen niet in herhaling te treden uh, en wat tijd terugwinnen uh, om wat tijd in te halen van mijn collega. Uh, we, zijn die, we zien de notitie uh, dan ook als een intern ambtelijk stuk dat eventueel op onderwerpen resulteert uh, in voorstellen aan de raad waarmee de raad vervolgens wel of niet kan instemmen mocht dat gaan over beleid. Wij stemmen dan ook niet in met het vaststellen van deze notitie. Maar, voorzitter, gezien de verwarring over de status van deze notitie... ...vragen wij het college om deze werkwijze en de rol hierin van de gebiedsmanager... ...in de evaluatie met betrekking tot de samenwerking met Haarlem te agenderen. De hoeveelheid en diversiteit aan activiteiten vraagt van de gebiedsmanager... ...als ambtelijk opdrachtgever naar de mening van OPZ veel inzet... ...en het is de vraag of dat niet ten koste gaat van de kwaliteit... Wij zouden graag ook hier de rol toekomstige van de gemeentesecretaris in betrekken. Naar de mening van OPZ zou deze zich meer ter ondersteuning van het college kunnen bemoeien met ingewikkelde vraagstukken. Eventueel als eigenaar van die dossiers. We horen graag of het college zich hierin herkent. Dank u wel. Meneer Mettes. Was het goed? Dank u ja. wel, voorzitter. <lacht> uh... Voor het CDA geen verwarring als het gaat om uh, wat er in het stuk staat. Dat is een, een volledige weergave van het raadsprogramma en acties die in gang gezet zijn. Dus er is volgens ons van geen verwarring sprake. Ja, interpretatieverschillen hou je nu helemaal altijd. Dus dat is in orde. Uh, maar wat, of, wat ons betreft uh, vaart erin. Zoals uh, gezegd werd aan de overkant. Ga aan het werk en laten we uh, vooral uh, dingen voor elkaar krijgen. Daar gaat het om. En dat staat ook in deze actieagenda. Dat is onze bijdrage. En, uh, dit kan geen kwaad, wij stemmen voor. Niemand meer? Dan kijk ik naar de portefeuillehouder, mevrouw Verhey. Ja, voorzitter. Ik uh, heb behoefte om, uh, nou, max vijf minuten te schorsen. Prima, vijf minuten. Dank.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 and stay and they operate and says 40 cents more for the next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 40 cents more For the next Three Minutes Please This is it De vergadering. Uh, het woord is aan portefeuillehouder mevrouw Verheij. Dank u wel, voorzitter. Um, laat ik beginnen um, met het punt wat mevrouw Koper heeft uh, ingebracht ten in aanzien van participatie. Ja, participatie, we blijven participeren. U vraagt concreet naar uh, Nieuw-Noord en zijn de uitgangspunten uh, gevolgd? Mijn indruk, zeg ik, hè, maar ik ben geen portefeuillehouder, is dat dat het geval is. Maar ik zeg u toe dat we daar schriftelijk op in zullen gaan. Uh, in welke fase we, uh, welke stappen hebben, hebben toegepast. Uh, dus u krijgt daar nog een, uh, een nader antwoord op. Um, Eerlijk gezegd worstel ik nu wat met, uh, met het verdere proces. En dat heeft met het volgende te maken. Uh, dit, uh, een stap terug nog, we hebben met Haarlem afgesproken: wij gaan uh, met uh, gebiedsgericht werken aan de slag. Een van de producten die daarbij horen, is de gebiedsopgave. Dat is al nou, een aantal maanden geleden uh, vastgesteld door het college. Uh, een aantal van u hebt toen aangegeven richting het college. Wij willen daar graag het debat over voeren. En wij willen dat dan vaststellen. Um, en het college heeft daar gehoor aangegeven. En daarom is het nu ook geagendeerd. Um, maar het is wel, het roept wel de vraag op. Uh, en en nou ja, onder andere meneer Van Marlen refereerde daaraan. Het is wel een, een stuk wat uh, bedoeld is voor, uh, ja, om integraal... Um, te werken, ook voor de ambtelijke organisatie. Om de dingen vanuit de integraliteit op te passen pakken. En eh, nou, we hebben zojuist ook de eh, discussie gehoord eh, tussen de heer Hendricks en eh, meneer El -Gebali. Eh, En eh, daar waar eh, het multi-interpretabel is, zal eh, ons raadsprogramma en het uitvoeringsprogramma, maar ook onze beleidskaders natuurlijk altijd voorgaan. Um, en daar zullen we ook scherp uh, op toezien vanuit het college. Maar het brengt mij wel een, bij een dilemma en ik leg dat ook graag even uh, aan u voor. De reden dat, dat u het vaststelt is, hè, zoals het college dat uh, had gezien op uw verzoek. Als u nu zegt, um, hè, wij, wij hebben er geen behoefte aan om dit vast te stellen. Wij hebben er geen behoefte aan om hierover te stemmen. Trekt het college dit stuk ook met liefde terug. Um, en dat is even een, een dilemma waar ik in zit, en ik zou dat eigenlijk graag ook uh, vanuit ja, de, de opvattingen van de raad uh, daarover willen weten. Dank u, voorzitter. Dank u wel, portefeuillehouder. De heer Kramer. Ja, ik ondersteun wat uh, de heer van Marle heeft gezegd. Het is gewoon een doedocument voor, voor de ambtenaren, en uh, ja, uh, ik hoef het hier niet vast te stellen. Dus uh, klaar. Hier met. Dank u wel, voorzitter. Uh, het CDA heeft het uh, gezien als een intern werkdocument, wat er gewoon goed uitziet voor de ambtelijke organisatie. En dat is de reden waarom het CDA dit ook niet op deze agenda had, uh, hebben wij nooit uh, de behoefte aan gehad. Het valt nu wel op dat andere partijen dat wel nodig vonden en het niet terug gaan geven als ik de heer Kramer zo dat net hoor zeggen. Dat is een opvallend iets. Maar goed, er vallen wel meer dingen op in het leven. Uh, wat ons betreft gaat u gewoon verder met uh, dat gebruik van dat interne document. Want het is een goed document. Nog iemand? De heer Elgebani. Ja, wat mij betreft sluit ik daar, uh, bij aan bij wat de heer Mettes zegt. Het is een intern document. Het is hoe de ambtenaren werken. Wij gaan niet over hoe de ambtenaren werken. Dus als het op deze manier is opgelost... wij stonden er ook niet achter dat het woord werd geagendeerd. Vind ik dat een hele goede. En sluit ik me volledig aan bij de woorden van de heer Mettes. En verbaas ik me over de situatie. Mevrouw Koper. Die verbazing die heb ik ook en de teleurstelling ook zeker. Want ook